9 uur. Dit is door al met het NOS-journaal. Aangevallen met een mes. Vier mensen raken daarbij gewond. Eén van hen zou in levensgevaar zijn. De dader is door de politie overmeesterd. De man viel de mensen aan rond 5 uur vanochtend. En riep daarbij, volgens sommige getuigen, Allah Akbar. Politie onderzoekt dat niet alle getuigen hebben dat gehoord. De politie heeft vannacht twee verdachten aangehouden. in de zaak rond de vondst van twee doden in een café in Nijmegen. Het zijn twee mannen van 36 en 42. Ze worden volgens de politie verdacht van moord of doodslag. In het café in Nijmegen werden gistermiddag twee doden gevonden. Over de identiteit van de slachtoffers wil de politie nog niet zeggen. Transporteurs rijden vaker op Nederlandse snelwegen. Nu in België tolheffing is ingevoerd. Vrachtverkeer dat vanuit de Antwerpse haven naar Duitsland gaat... kiest nu vaker voor wegen in Brabant en Limburg. Dat heeft de VID uitgezocht. Vooral bij de grensovergangen zijn de verschillen te merken. Bij de meest westelijke overgang bij Ossendrecht is 10% meer vrachtverkeer. Bij grensovergang Hazeldonk, een stuk meer naar het oosten, daalde het vrachtverkeer met 7%. In de regio Tilburg zijn bijna 600 mensen mogelijk in aanraking gekomen met de schadelijke stof Chrome 6, meldt het Brabants Dagblad. Het gaat om werklozen die tussen 2004 en 2011 oude treinen hebben geschuurd bij een reintegratiebedrijf. Op die treinen zat waarschijnlijk verf met de kankerverwekkende stof chroom 6. ING heeft het afgelopen kwartaal flink minder winst geboekt door de hoge kosten van nieuwe regelgeving. De bank was een half miljard euro kwijt aan onder meer de bankenbelasting en het Europese reddingsfonds voor banken. De winst van ING was in het eerste kwartaal 1,3 miljard euro, bijna een derde minder dan een jaar geleden. Het weer wolkenvelden trekken over en in het westen, midden en zuiden valt wat lichte regen. Die regen trekt weg, maar later vanmiddag neemt in het zuiden de kans op een bui weer toe. Het wordt zo'n 22 graden in het zuiden, 25 graden in het oosten en noordoosten. Morgen meer buien, soms met onweer, maar het blijft warm. Dit was de ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Fiel met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. 13 kilometer, daar is de vertraging bijna drie kwartier. De oorzaak is een kapotte auto op de wisselstrook. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 13 kilometer. De A6 richting Muiden bij Knoop het Muidenberg, 9 kilometer, een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Oostzaan en Zeeburg, 7 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, 8 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt, 11 kilometer.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 Lijkt me zien nog goed, omdat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als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 Laat je zien wat je doen. ik neem je mee. Zo, eh, eh, eh, eh. even na drie uur. Welkom eh, eh, terug bij Salford eh, eh, op zondag. Bij CFM Salford. Eh, eh, eh, eh, het is vandaag een heerlijke zonnige zondag, mee, eh, eh, zondag. Met eh, eh, ja, heel, veel, eh, heel veel strandgangers vandaag op het eh, strand. En dan eh, lekker de radio aan op CFM hè, met. Ik neem je mee, de single van Gerspardoult. Ja, de ontknoping in de eredivisie visie wordt toch nog spannend. Want ook PSV heeft gescoord. PSW ja, houdt zich ook aan zijn woord. Het staat nu momenteel 1-0 voor. En, ze, en wie weet je nog wie de, de goalscorer was? Uh, Locadia. Locadia. We hebben nog twee wedstrijden waar nog de nul, de brilstand staat. Dat is FC Groningen tegen Herakles. En Feyenoord thuis tegen NEC. Dat zijn nog twee wedstrijden met een brilstand. We houden nu de, de, op deze Dag van de Waarheid in de Eredivisie... De Dag op, van de Waarheid, wat <tog> klinkt dat mooi. Op de, ...op de hoogte van de ontwikkelingen. Maar daarnaast natuurlijk ook de reguliere uh, uitzending. En zoals, zoals u weet... Rond de klok van half vier uiteraard de evenementenagenda... want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Wat dacht u vandaag dan al? Tijdens het Japanse autosportfestival op het circuitpark Zandvoort. En onze jazzliefhebbers zitten momenteel uh, in de krocht... om te genieten van Menno Daams en Ronald Jan Heijmeijer. Dat concert is om half drie begonnen en dan gaan ze met de zomer stop... en in september zullen jazz in Zandvoort weer een vervolg krijgen... Verder natuurlijk uh, de Giro d'Italia. En het is, uh, zijn we momenteel weer vier man uh, vooruitgesprongen... met nog een, uh, rond de 90 kilometer te gaan. Ze hebben een uh, ruime vijf minuten voorsprong. En de, zoals voorspeld, uh, had Chalingi gezegd dat hij uh, meteen uh, zou mee ontsnappen. Hij houdt woord, hij zit bij die, vier, die, die kopgroep van vier man en die, die met ruim vijf minuten voorsprong hebben. Stel dat ze nou zouden finishen, ja. dan zouden de die in het roze gaan rijden. Nou, dat zijn toch mooie, mooie, mooie situaties. Ook dat houden we voor u op de hoogte. Wellicht nog het nieuws in het kort. Natuurlijk, het voetbal, erg belangrijk. En uh, ja, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar de lokale zender FM op deze zonnige zondagmiddag. Met hele hoge temperaturen. Er is duidelijk nog nieuws trouwens van de, de Sanfoortse Reddish daarover. Hier is Crystal Waters. De zomer nog even vast hoor, bij CFM Zandvoort. Met deze ziel van Crystal Waters en de Gypsy Woman. Het is 12 minuten over drie. Welkom bij CFM Radio. Maar we zijn er niet alleen op de radio. Ook op tv kan je genieten van CFM. We leven het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. 45. En kijk je in de regio digitaal via SIGO, dan uh, ga je naar kanaal 40. Daar is CFM TV te ontvangen. Hier is Fifth Harmony. I I am I'm but I know you gotta put in them hours. I'm gonna make it harder. I'm sending get you fired. I know you are... Make it feel like a vacate Turn the bed into an ocean We don't need nobody I just need your body Nothing but you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 vanmorgen, je baas verblijden met deze boodschap. Work from home. Ik kom niet meer op de zaak. Nee, heerlijk. Work from home, joh, de, de sigoel van Fifth Harmony. Wat een lekkere hit van dit moment. Nou, een volgende ontknoping in de Eredivisie en er is wederom gescoord uh, bij de wedstrijd Pek tegen PSV. Ja, het is inmiddels uh, 2-0 voor PSV. En de goalscorer was? Luc de Jong. Ze zijn dus op weg naar de team. Ja, dat moet ook zijn, wel. Die, die, die smilige 1-0 voor Ajax op dit moment. Ik bedoel, uh, daar dat ben je nog niet binnen hoor. Nou, nou, nou. Je moet, je, moet nog, je moet er straks nog drie kwartier. Dus uh, ik bedoel, een beetje ongelukkige terugspeelbal. Je weet het niet. We het in de gaten maar, hier bij Zovertop op zondag. Een bericht van de Zalvertse reddingsbrigade. Ja, de reddingsbrigade meldt ons net dat het gezellig druk is op het strand. En op beide posten zijn al de nodige EHBO-inzetten geweest. En ook al een aantal zoekgeraakte kinderen met hun ouders herenigd. Vanaf het water houden ze een extra oogje op het zeil op de baders. Het water is pas 11 graden. Dus dat is nog erg koud voor de tijd van het jaar. Ja. Dus, maar ze houden het in de gaten. En die mensen hebben natuurlijk niet naar CFM geluisterd... want dan hadden ze al een polsbandje gehaald. Maar goed, haal nog, als je, zit je op het strand, luister je naar CFM. haal een polsbandje voor die kids... want uh, dan zijn ze makkelijker terug te vinden. Tenminste, als je je 06-nummer erop zet. En luister naar de tips van de reddingsmigade. Ook uh, niet geheel onbelangrijk. En uh, hier is uh, Toto in Afrika. Dat was ook uh, ons rustmomentje, Albert-Jan. Ja, heel even. Wij, wij zitten ook in de rust. <laughs> in de rust van uh, voetbal-eredivisie. Ja, we gaan uh, even kijken naar die uh, ruststanden trouwens. Oh, dit is lekker. Oh, <laughs> oh, kijk, gelijk, <laughs> gelijk springt. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Teletekst in de stress. Heel goed, heel goed. Uh, dus wij moeten het even anders oplossen. Uh, uh, hoe doen we dat? We gaan uiteraard gewoon even via de mobiel. En dan gaan we naar 818. 818. nog niet. Ja, hebben ze. Ja, heb ik Goed, ik ze. De Graafschap Ajax 0-1. PEC Zwolle PSV 0 tegen 2. Feyenoord NEC 0-0. FC Utrecht AZ 0-2. FC Groningen Heracles Almelo 0-0. FC Twente Vitesse 1-1. ADO Den Haag SC Heerenveen 1-0. Roda JC Willem 2, 2 tegen 1. En last but not least, Kambuur Excelsior 0 tegen 1. Maar er kan nog heel veel gebeuren hoor. Dus. Ajax is er nog niet. is in de tweede helft van de wedstrijd. uiteraard voor je in de gaten. Bij Zandvoort op zondag.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 Comptez mes doigts Zandvoort, op zaterdag draaiden we ook al een hit van deze zuidenbuur van ons. We hebben het over Stromae. Gisteren kozen we voor Formidabelen. En vandaag was het de beurt aan deze single: Papa Ute. Ja, ze dadelijk krijgen de agenda van ons. En wil je trouwens op de hoogte blijven van de laatste Zandvoortse nieuwtjes? Kijk dan ook eens op onze website. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 into your body, and it flows right through your blood. We can tell each other's secrets and remember how to know. Da-da-dum-da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum,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 en dat was hem de single van Matt Simons en Catch and Release. Het is inmiddels half vier geworden bij CFM. Dat betekent dat we het evenement een beetje door gaan nemen. Ja, terwijl het uh, natuurlijk hartstikke gezellig en druk is op het strand... en in het centrum van Zandvoort zijn natuurlijk ook al activiteiten op dit moment bezig. Zoals uh, op het Circuitpark Zandvoort het Japanse Autosportfestival. En uh, dat is uh, het Japanse uh, Autosportfestival. En met recht mogen ze het Circuitpark Zandvoort dit het grootste Europese evenement noemen... voor de liefhebbers van de Japanse sportieve auto. En dat is nu nog de hele rest van de middag. En de jazzliefhebbers zitten momenteel in de krocht te genieten van jazz aan zee of in zee met uh, jazz in zandvoort met Menno Baan, Daams en Ronald Jan Heidmaier en dat concert is, duurt tot half vijf. Dan uh, hebben we natuurlijk komende week ook nog hele mooie dagen, zoals je hebt kunnen horen tijdens het weerbericht. Dus gaan maken wij even een stapje naar 13 mei, want dan is het weer tijd voor zing mee met Gre bij Rabbel. Zing mee met Gray bij Rabbel. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen... met zeemansliederen en oude liedjes. Die worden gezongen onder begeleiding van Gray van den Berg. Het begint allemaal op die 13e mei om 8 uur en de toegang is gratis. Dat alles dus. De locatie Rabbel Kerkplein nummertje 7. Ook die avond op 13 mei, en de entree is 2,50 euro... is het weer tijd voor de algemene pubquiz. En dan hebben we het weer over Café Koper... De laatste quiz voor de zomerstop. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Met quizmaster Steven. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 5 personen. 2,50 euro per persoon, zoals gezegd. En hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. 13 mei vanaf 10 uur s'avonds in Café Koper aan het Kerkplein. Dan gaan we op 14 en 15 mei gaan we weer racen en wel de tijd voor de Pinkster Races. Met de Pinkster Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast een selectie van Nederlandse kampioenen... omvat het raceprogramma op Circuitpark Zandvoort... een internationale, internationale line-up van spectaculaire gastseries. De Pinkster Races beloven daarmee twee goed gevulde dagen met autosport van hoog niveau. Volg de felle sprintraces in de Formula Swift Cup... Of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris... uit een bijzondere Ferrari Challenge UK. Ook is er vooral op close racing met de ribbank Mazda Max 5 Cup. De klap op de vuurpijl komt van de Lotus Cup Europa... en de 1000 pk-krachtige racetrucks uit de Truck Race Battle. Dat allemaal op 14 en 15 mei tijdens de Pinkster Races op het Circuit Park Zandvoort. En het begint eigenlijk al die vrijdag... met een aantal free practices van de diverse racecategorieën. Op 15 mei wordt weer gedacht aan de klassiek-liefhebbers... en wel het Classic Concerts van Martijn en Stefan Blaak. Martijn en Stefan Blaak verzorgen op zondag 15 mei... het pianoconcert in de Protestantse Kerk... tijdens de Classic concerts reeks. Het programma is nog onder voorbehoud. Een half uur voor aanvang van de concerten is de kerk geopend. De entree bedraagt 5 euro. De, uiteraard de Poststraat uh, 1 is weer de locatie... tijdens de Protestantse Kerk, tijdens deze Classic Concerts.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 De locatie is natuurlijk Strandpaviljoen Mango's Beach Bar en Brussels aan zee. En die zijn te vinden op Boulevard Bernard strandafgang 14 en 15. Zandvoort Alive op 15 mei, vanaf 4 uur tot middernacht. En laten we hopen dat de weersverwachting niet uitkomt... wat ze nu voorspeld <lacht> hebben. Ja, dan kan je beter dit weekend Zalvoorten live hebben. Maar nee, het is dus volgende week zondag hier in Zalvoort... bij de strappafhuis die ze juist genoemd werden. Tot zover de evenementagenda en wil je de evenementen nalezen... dat kan ook op de CFM-app... die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zalvoort... en je blijft ook meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Dus... Reden genoeg om de app te downloaden en uh, meeluisteren naar CFM kan natuurlijk ook 24 uur per dag. En ook via wwwzfm livenl En dan kan je ook bekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Nou, zo dadelijk uh, gaan we weer uh, naar de tweede helft van de wedstrijden... uit de eredivisie. Maar eerst meer muziek nu. Hier is Windjammer Tossing and Turning. I wiggle in my sleep, that's all I do Ooh baby, to my surprise, I feel like the problem Get to your love vandaag wel uh, ideaal weer voor, hoor. Om uh, met je windjammer te gaan, uh, gaan varen. Je hoorde de groep windjammer trouwens uit de jaren 80. Dat was de 12-ings van Tossing and Turning. Zo dadelijk uh, de tweede helft van de voetbalwedstrijden uit de eredivisie... die we vanmiddag uiteraard nauwkeurig in de gaten houden bij Zondag. Maar eerst DJ Rihon. Play that sex. I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, Run that back. You can talk that talk. Can you play that sack? I met a boss last night, buying out the boss so that I could write top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop. run that back. You could drive all night, but can you play that sack? Baby, baby, I've been waiting for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 Uit Europa en wil je trouwens alle hits uit Europa horen, de 40 hits dit uit Europa. We luisteren dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 na de Eurobreakdown. gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Die hoorde DJ Ryan en Play That Sex. Nou voordat we aan de oh, tweede helft gaan oh, beginnen. Oh, oh, nee, oh, nee. Ja. Ja. <laughs> Ja, begin, ja. Jij, begin jij maar. Nee, ja, dat er een uh, trauma uh, oh. onderweg is naar de Vogelenzangse Ja, klopt. En mocht daar uh, meer nieuws over zijn, dan melden we dat bij CFM. Nou, dan gaan we met de tweede helft van de wedstrijden uit de eerdere divisie. En jou de eer? De Graafschap Ajax 1-1. Dat meen je niet? Dan. Peck Zwolle tegen PSV, daar staat het momenteel 0 tegen 2. Dus virtueel, ja, landskampioen. Jawel, maar we moeten nog eventjes. Hè? Ja. Dus. Dan hebben we nog Feyenoord thuis tegen NEC, 1 tegen 0. FC Utrecht tegen AZ, daar wordt flink gescoord door de Alkmaarders, 0 tegen 2. FC Groningen thuis tegen Heracles, belangrijke wedstrijd met name voor de nacompetitie, 1 tegen 0. FC Twente tegen Vitesse, daar op dit moment een gelijk spelletje, 1 tegen 1. Adol Haag thuis tegen SC Heerenveen, 1-1. En dan Rode SC tegen Willem 2. ook daar wordt flink gescoord trouwens... in die wedstrijd, momenteel 2 tegen 3. En last but not least, SC Cambuur thuis tegen Excelsior, 0 tegen 1. Nou, we houden de wedstrijden in de gaten, de graafschap Ajax, momenteel 1-1... En Pek tegen Psv 0-2. Ja. En mag even een tussenstandje voor. Dat heeft alles te maken met wielrennen, de ronde van Italië met nog zo'n kleine 60 kilometer te gaan. De voorsprong van de vier vluchters, een Italiaan, een Spanjaard en een Zuid-Afrikaan en Chalinga, is geslonken naar 3.06. Er was een valpartij in het peloton, maar desondanks heeft het peloton de achterstand. Drastisch weten te verkleinen, dus ze we zijn wel aan het rijden, zoals het, zoals het woord zegt. En de verwachte massasprint zit er dus weer aan te komen. Oké, okay, tot zover het sportnieuws bij CFM. En we houden de ontknoping van de Eredivisie nauw voor je in de gaten. Maar eerst weer met je muziek, hier is Nicky Jam. Dime si es verdad, me dijeron que te casando. Tu no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Despedida para mi fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Yo estaba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 hebben speciaal voor alle mensen die lekker genieten van het mooie weer in Zomvoort. Deze single van Nicky Jam. FM met een hoofdletter zet Van zon, zee, Zandvoort en zomerhit. En de ontknoping in de eredivisie die we voor je in de gaten blijven houden. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Want het is erom momenteel 1 1 bij de graafschap Ajax. you know the roof on fire.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 we Geen weer helemaal flink te gaan dansen. Maar we deden toch even in de studio van CWM aan de Tolweg 10A. De Decil van Pitbull, jorden, de Fireball. Jawel, we houden de Giro in de gaten. De laatste etappe vandaag in Nederland, Albert-Jan. Klopt, morgen jouw ja, rustdag. Jouw ja, rustdag mag je het niet noemen morgen, want dan gaan ze richt, richting uh, uh, Italië. Uh, met nog een, uh, iets meer dan uh, 52 kilometer te gaan... en met een voorsprong die inmiddels geslonken is van 2 minuut 16... de kopgroep met, van vier man, waaronder de Nederlander Tjalingi... Uh, die is druk bezig om uh, bonuspunten uh, te sprokkelen tijdens de tussensprints... om zo uh, in de, uh, de mooie trui te komen voor de beste klimmer. Dus uh, het zal uitdraaien, we licht op een massasprint... met nog uh, iets minder dan, uh, uh, zoals ik zei, 52 kilometer te gaan... En uh, 2 minuten 13 de voorsprong van een Italiaan, Spanjaard, Zuid-Afrikaan en Chalingi. En Chalingi is goed bezig om de, de bergtrui uh, te bemachtigen. We houden nu op de hoogte. is dus bij Groningen is er weer gescoord. Groningen staat op 2-0 nu. 2-0! Dus dat is, uh, dat is mooi, uh, mooi voor uh, de nacompetitie. De tussenstand bij Kampuur-Ajax is nog steeds 1-1. Ja, we kunnen, het, uh, we kunnen het niet veranderen. We kunnen het niet nee, veranderen. Nee, nee, nee, we houden het oh, wel. in de gaten. Spanning. Zo meteen in uh, uur drie van Zandvoort op zondag... Uh, gaan we het vervolg meemaken van die uh, wedstrijden. Zweet op voorhoofd. Weet je dat? Of zou het uit de warmte komen of door het voetbal? Ik denk door het voetbal. Ja, volgens en, mij ook. In Eindhoven zijn ze nog bezig met de tribunes aan het opbouwen. Nou, nou, nou, nou. We lopen ze een, beetje, een beetje hard van stapel, denk ik. Maar goed, nou. het, het zou zo wel kunnen. Het zou wel kunnen. kunnen. Je hoort er straks meer over bij CFM. Maar eerst gaan we even gaan we de Lambada dansen. Destijds was CFIP Zalvoort een van de eerste zenders... die die Lambada van Kaoma draaide trouwens. Ja, ook een leuk beetje toch. We gaan op naar het weer van 4 uur en dan zijn we weer bij terug naar 4 uur.